Drie uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. Een aantal grote pensioenfondsen komt met voorzichtig positieve berichten. De pensioenfondsen in de metaal gaan niet omlaag... hoewel twee pensioenfondsen eind december niet de vereiste dekkingsgraad hadden. De fondsen PMT en PME hadden wel voor een korting gewaarschuwd... maar zeggen nu dat de marges erg klein zijn... en dat er meer tijd nodig is om met een goed besluit te komen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de pensioenen verhogen met bijna 1%. Een gepensioneerde verpleegkundige gaat er daardoor dit jaar gemiddeld 60 euro bruto op vooruit. Het pensioenfonds voor de bouw staat er ook goed voor, maar wil liever eerst meer reserve opbouwen. Ambtenarenpensioenfonds ABP doet het ook beter en heeft besloten om de korting van een half procent van vorig jaar nu weer ongedaan te maken. Prinses Beatrix is vandaag jarig. Ze is 76 jaar geworden. Ze viert haar verjaardag als altijd in huiselijke kring. De vroegere koningin woont officieel nog in Den Haag op Huis ten bos. Ze heeft gezegd dat ze begin dit jaar wil verhuizen naar kasteel Drakenstein. Maar wanneer is niet duidelijk. Volgens RTV Utrecht is de laatste week al wel veel verjaardagspost bezorgd... bij het kasteeltje in Lage Vuurse. Zaterdag is er in Ahoy in Rotterdam een feestelijke bijeenkomst voor prinses Beatrix... als dankbetuiging voor de 33 jaar dat ze koningin was. Er zijn 33 optredens voor elk jaar één. Het kabinet gaat in Brussel proberen te regelen... dat banken hun klanten langer mogen helpen met IBAN-nummers. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer laten weten... dat hij daarvoor een speciale ontheffing gaat vragen bij de Europese Commissie. Banken zetten nu bij internetbankieren de rekeningnummers van hun klanten automatisch om naar IBAN-nummers. Maar in Europa is afgesproken dat ze dat maar een beperkte termijn mogen doen. De ontheffing die Dijsselbloem gaat aanvragen is nodig om die periode te verlengen tot 1 februari 2016. Het weer vannacht op veel plaatsen temperaturen onder 0 tot min 4. Overdag zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking. Het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Max. Zuster met spoedig Met Astrid Dion. Nou, uh, je kunt stoppen hoor met het mailen van uh, dat liedje van Mahalia Jackson, waar Joke naar op zoek is. Oh Lord, is it I. Dat uh, zocht Joke in een digitale versie. Ik heb, ik heb het inmiddels, ik geloof, 17 keer bidden via nachtzuster Apelstaatje Omroep Max. Onder andere van Irol, Bert, Anneke, de familie De Vries en een heleboel andere mailadressen. Hartelijk dank daarvoor en uh, we gaan zorgen dat het uh, bij Joke terechtkomt. Uh, andere vragen die nog wel openstaan. Bijvoorbeeld die vraag van Angelique. Die is op zoek naar de herdenkingsdienst die op televisie was in 1992 na de ramp. Angelique zou die dienst zo graag nog een keer terugzien. Is er iemand die de, ja, dat materiaal nog voor haar heeft? Laat het even weten. 0800 1121 of Nachtzuster omroepmax.nl. Of twitteren, at Nachtzuster, facebook.com slash Of meld je even op de chat. Vinden we ook gezellig. De chat is te vinden op uh, omroepmax.nl slash En dan even de chat aanklikken. Is er ook iemand die André kan helpen? André, want die wil graag weten waar eigenlijk die U vandaan komt... in de woorden zeeuw, spreeuw, leeuw en eeuw. En er zijn vast nog meer voorbeelden te vinden. En waarom we ook twee keer een ei kennen in de Nederlandse taal. De korte ei en de lange ei. Waarom? komt die twee keer voor in verschillende vormen. 0800-1121, als je het antwoord weet. Mike vraagt zich af of Amalia met een vrouw zou kunnen trouwen... en of we dan een koningin krijgen in Nederland. En uh, eens even kijken, Rebecca die krijgt meer vertraging op haar radio... als ze met mij aan de telefoon is en vraagt zich af of daar een reden voor is. 0800-1121. Jan die, uh, maakte mee dat er auto's in beslag werden genomen door de Belastingdienst om een schuld te innen. En hij vraagt zich af of daar dan nog bijkomende kosten bij worden opgeteld. En Donnie Daams liep naakt door zijn woning. Kreeg de woningbouwvereniging aan de deur dat dat niet mocht. Klopt dat? 0800-1121. En Har wil weten waar de zandkorreltjes in je ogen nou eigenlijk uit bestaan. 0800-1121. Eva de Rover is dit fantastisch, toch? Dag en nacht en wij daartussen Jouw kussen zacht Op mijn natte dromen wang Bang van koop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 Klein te zijn.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 Is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Eva de Rovere, fantastisch toch? 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Emre, goedenacht. Hey, goedemorgen. Hey, hallo. Hey. Goedemorgen. Hey. 8 over 3, natuurlijk. Goedemorgen. Ja, toch? Ja, ja. inderdaad. Hé, hey, um, hey. nou, ik wil even melden dat ik jullie... Uh, dat ik sinds kort eigenlijk uh, Radio 1 luister. Ja. En ik vind jullie echt helemaal te gek. <laughs> dat vind ik ook wel grappig, dat iedere nieuwe luisteraar even belt... naar alle programma's. Ik ben er! Ja, ja, gewoon, ja inderdaad, weet ja, je. Ja, dat is, is toch prettig? Maar nee. gewoon omdat het kan ook, zeg maar. Ja. Weet je wat ik als... Ja, ik zou denken van... Hé, uh, hey, zijn voornamelijk allemaal uh, AOW'ers die allemaal bellen, maar... Uh, <laughs> Ik als 22-jarige vind het echt helemaal te gek. Moet je die moeten jullie echt promoten of zo. <laughs> Mensen zouden het moeten weten, dat het bestaat. Ja, inderdaad. Ja. flyers en alles, weet ik veel. Echt, uh... Nu, oh, ik... nieuw, Radio 1. Ja. ja, inderdaad. Echt helemaal overal uh, spammen en zo. <laughs> nou, ik zal er eens uh, met de zendencoördinator dat zeggen... dat we toch wel een stukje publiciteit zouden kunnen gebruiken... in een bushokje of zo. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Gewoon lekker, wat, wat, wat lekker geks, wat, wat dynamisch, weet je wel. Met, ja. met kleurtjes en al. Maar ik stuur een memo, ja. <laughs> <laughs> um, nou, ik kan een vraag. Mm -hmm. Want het is de bedoeling dat ik een vraag moet stellen, toch? Dat ja, dus even. <laughs> nou kijk, je, ook, je kent ook nog de formats van de verschillende programma's. Heel goed. Je moet je nagaan. <laughs> ja. Maar goed, dat was al eigenlijk mijn vraag, hè. Dan kan ik dan eens goed ophouden. De, de vraag was, moet ik een vraag stellen? Nee, maar de vraag moet ook nog uh, zeg maar beantwoord zijn door de luisteraars. En geloof me, deze vraag kan ik wel beantwoorden. Ja. Oh, <laughs> nou dan maak ik het wel even wat, wat, wat lastiger. Ja. Um, nou, Ik heb dus toetsweek. En um, om wat afleiding te hebben, uh, achtergrondmuziek, heb ik dus gekozen voor Radio 1. En uh, ik, ben al, ik luister dus uh, twee weken volop, elke dag. En ik ben helemaal verslaafd. Echt uh, inhoud en alles, helemaal goed. Oh, je had gewoon geen zin om je toets te leren. Nee, nou Daarom antwoord... ging je naar Radio 1 luisteren. Nee, Weet nee, je net, ja. als ik, ik, ik ging nooit mijn kamer opruimen, maar als ik, als ik tentamen zat, dan opeens dan ging ik mijn kamer stofzuigen. Ja, eigenlijk wel. Mijn kamer is al drie keer schoongemaakt. <lacht> Het is echt uh, Ja. Maar ik heb dus een hele zware toets vanmorgen. Echt enorm, oh. enorm zwaar. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, ja, maar ik, ik ga dit niet redden. En ik had, ik had gisteren was nog in de stad, Watka woensdag. Hè. <lacht> <lacht> een echte student. Uh, dus ik dacht van, ja, ja, ik ga iets gebruiken, dat ik daardoor me beter kan concentreren. Oeh, en, ja, dat is een veel betere oplossing dan de boel gewoon leren, ja? Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat is ook de reden waarom ik nu een beetje pijn is aan de telefoon ben. Ja, want... Maar goed, uh, sorry? Want, wat hebben we geslikt? Uh, nou, ik heb dus uh, um, Ritalin, hè? dat is voor de ADHD'ers, die dan beter kunnen concentreren, zeg maar. Ja. En ik heb het dus gewoon voor, voor gebruik om te leren, heb ik dat, heb ik dat gebruikt. En, uh, ja. Ja, en nu vroeg me dus eigenlijk af, ben ik nou aan het cheaten? Ben ik nou eigenlijk aan het valspelen? spelen? Mm -hmm. Of is het nou gewoon, mag dit nou gewoon eigenlijk? Wat vind jij ervan? Nou ja, de vraag mag dit, is de, werpt bij mij de vraag op van wie? Ja. Wat, bedoel je van school? Of bedoel je van de samenleving? Of bedoel je van de politie? Of bedoel je van de dokter? Ja, precies. Je kan die ook ethisch bekijken, in hem natuurlijk. Maar ja. van de wet mag het sowieso niet. Nee, nou, dan, dat, dat lijkt me al een goede basis, Emre. Ja, dat, ja hè? eigenlijk ja. wel. Dat, dat, dat zegt alweer wat. Maar wat voor toets heb je? Want ik, ik begrijp dat. Ik, ik vind het leuk dat je belt en dat je ook even meldt dat je luistert. Maar hm. ook dit is natuurlijk alleen maar ontlopen omdat je geen zin hebt om die toets te zitten leren. You got me. Ja, nou. ja, ja. Nee, nee, ik heb er nu al helemaal geen zin meer in. En ik dacht van, ja, dan ga ik gewoon even relax pellen. Dus nee, maar dan even... helpen we je even. Waar gaat die toets over? Uh, um, internationale economische betrekkingen. Oh, nou ja, geef me op. Ja, ik wil dat zeggen. Ik bedoel, Amerika, dit, China, dat, dat, dat heeft niemand zin in. Oh, jee. Dan heb ik echt een neiging om gewoon de rest van mijn leven arm te blijven, zeg maar. Geld ja. is niet nodig. Dan zou ik doen, nee, die toets ga je sowieso niet halen. Nee, dat, dat gaat het echt niet worden. <laughs> ja, dat, dat komt mede door de wodka woensdag, denk ik, hoor. Ik denk het ook. Ja, maar volgens mij moet je gewoon je leven beteren. Maar even kijken. Maar de ethische vraag van als je uh, wat dan ook gebruikt om beter te kunnen studeren... ben je dan aan het vals spelen? Ik vind het wel mooi. Ja, toch? Het wel ja. Ik pak ja. hem nog even mee. Misschien belt er iemand met een antwoord... Ja, lijkt me leuk. die ook ja, geen ik, zin uh, heeft om te studeren. Ik hou mijn boekje gewoon lekker open, dus uh, wie weet, uh, komt goed. Sterkte, Emre. Yes, dankjewel. Goeiedag. Hoi. 0800-1121. Ben Smit, goeiedacht. Hallo Ben. Ik had een vraag eigenlijk. over. Ben ik te hoorbaar zo? Ja, je bent te hoorbaar. Ja. Ja. ja. Het gaat om het volgende. Ik vraag mij soms wel eens af... Uh, waarom de telefoonnummers van de burgemeesters... niet gewoon in de reguliere... Een telefoonboek staan, want ze zijn er toch eigenlijk als burgervader verplicht... om ook voor de bevolking te zijn, voor eventuele koud met tijd. Ja, nee, maar Nee, maar, maar, maar ik denk niet dat de burgemeester dan nog... aan de bloemkool of de broccoli toekomt, als, die, als, die, als, als iedereen hem kan bellen... om te klagen over het paaltje bij de parkeergarage. Ja, daar zou ik ook even stil van vallen. Nou, de telefoon doet nog niet helemaal wat hij moet doen. Maar de vraag van Ben Smit is dus... waarom staan burgemeesters niet gewoon in het telefoonboek? Als je daar nog een antwoord op wil geven. 0800-1121. Joop. Ja, hoi, hoi. Hallo. Ja, ik bel even over de apocalypse. Ach, komt hij eraan? Nou... Ik had gehoord dat het uh, verwerkt is in de Bijbel. En <laughs> ja. Ik heb wel uh, het een en het ander een beetje meegekregen van die Bijbel... maar uh -huh. heel raar, helemaal niks van die, uh, die Apocalyps. Ach, het einde der tijden, dat is een beetje langs je heen gegaan. Ja, nou, kijk, ik vind het ook zo sneu... want die mensen die allemaal uh, geloven, zeg maar, in dat verhaal... Ja, die zitten dan ook meteen opgescheept met dat, dat het uh, afgelopen, uh, dat het eindigt. En dat is eigenlijk wel een raar, raar idee. Als je dan, uh, hè, dat hoopvolle verhaal, zeg maar, en dan toch... Uh, nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niet uh, hoe dat uh, verwerkt is in de Bijbel. Mm, uh, of mm. wat, wat, wat, wat voor vorm uh, wordt er misschien beschreven hoe of zo? Ja, als ik, als ik, als ik, als ik me van één... Een... Eén onderwerp zo ver mogelijk houden omdat ik er geen verstand van heb, dan is het de Bijbel. Dus als iemand dat even uit uh, zou willen leggen, 0800-1121. Doe het zo, Joop? Ja, en dan, ja? Um, ik weet niet of dat uh, plastisch kan, zeg maar, in de zin van, wordt uh, het een vuurbal of een komeet of zo? Oh, of... dat we dat, uh, nou, ja. ja. En misschien ook even wanneer, dat vind ik ook wel zo praktisch. Oh, ja, zeker. Oké. Okay. Ik zet het Doeg. erbij. Doeg, op 0800-1121. Uh, meneer Hofman. Fijn vrienden. Goeiedag met Asperge. Dag Asperge. <laughs> en dat je jezelf dan ook weer meneer noemt. Dag Ben. Daar is, de, daar is Ben. Ja. Dag meisje. <laughs> God, wat een fijne uitzending, meisje. Nu al, hè? Ja. Ja, hij is helemaal prachtig. Nou, het zal nou, wel weer ik... over eten gaan, Ben. Ja. Nou. Wat uh, kan ik voor je betekenen? Hoe maak je de allerbeste pannenkoeken? Oh. Wat, uh, dat... ja, het is geen aspergetijd, dus het is pannenkoekentijd. Nee, nee, we gaan niet naar de asperges. Maar ik wil pannenkoeken. Het is mij helemaal mislukt. Nou ja, dat vind ik echt knap. Ja, nee, maar ik ben wel soms uh, stom. Oh. Maar uh, hoe doe je dat? Een, een, een hele lekkere pannenkoek. Ja, het, het recept voor de lekkerste pannenkoek. Kijk, ja. meisje, mag ik jou een fijne nachtdienst wensen? Ja, dat mag. Dan ga ik nu de radio weer aangooien. <laughs> Is goed, dag, ben. Oh. dag je, ben. Dag 0800 1121 Joke. Hallo. Die vragen zou ik bijna vergeten wat mijn eigen vraag was. Ja, maar... dat, er, dat heb je soms, hè? dat je van het ene ja, onderwerp ja, in het nou, andere valt. Ik heb eigenlijk rot. een vraag over het verkeer en over de veiligheid in het verkeer. Ja. Als oudere mensen herkeurd worden enzovoort... dan um, worden ze altijd bekeken weet je wel, op hun uh, uh, ogen en of ze geen ziektes hebben... of verkeerde pillen of dat ze niet in de war zijn... Hmm. Maar waarom worden eigenlijk niet weer testen gedaan of ze de verkeersregels wel goed kennen? Want ik zit geregeld op de weg. En dan kom ik erachter dat zoveel mensen niet weten uh, wat die groene strepen in het midden betekenen. Uh, uh, hè, en wat, wat, wat precies uh, de nieuwe verkeersborden allemaal betekenen. Mm -hmm. En wat bepaalde verkeerssituaties die weer nieuw veranderd zijn betekenen, denk ik... De jeugd weet ook niet alles meer. Die vergeet mm -hmm. het ook direct na het examen weer. Mm -hmm. Maar ja, die hoeven niet uh, gekeurd te worden bij een verlenging. Maar ouderen, ik denk, het zou toch best eens goed zijn om weer een soort uh, theoretisch uh, examen af te leggen of ze nog wel weten wat de situaties zijn. En zou het dan geen goede suggestie zijn voor de Veilig Verkeer Nederland... om dan in plaats van allerlei puzzels in kranten te publiceren... weet je wel, om mensen een beetje bij de les te houden... zijn er altijd dam- en schaakrubrieken en, en puzzelrubrieken. En, en dat we voor de verkeersborden plaatsen. Nou, als een situaties uh, schetsen uh, eens in de week... een rubriek waar, waar het week erop een antwoord op komt of een dag daarna. Uh, ik denk, de verkeersveiligheid zou er waarschijnlijk toch wel erg mee gebaat zijn. Want als ik dan links en rechts wel eens iemand spreek... die bijna nooit rijdt of heel weinig rijdt... omdat echtgenoot altijd rijdt. Mm -hmm. Als ik dan zeg van... Heb jij je rijbewijs nog wel? Ja, ik laat het steeds verlengen. Maar ze weten absoluut niks meer van de verkeersregels. En dan moeten ze toch in een situatie als een man of een vrouw ziek is, weer een keer de weg op. En dan weet je niet wat voor geknutsel je voor je ziet. En je hebt ja, gewoon gelijk. Heb toch maar weer geprobeerd. Dan denk oh. ik, is, is, is, is dat niet, niet uh, uh, uh, mogelijk dat zoiets uh, bevorderd wordt? Ja, ik heb, ja ik, ik heb er niks op in te brengen. Ik vind het een goed verhaal, Joken. Ja, maar hoe, op welke manier zouden we dat kunnen, kunnen, uh, kunnen regelen? Ach, gewoon dat, dat je het het... één keer in de vijf jaar moet je je theorie-examen eventjes opfrissen. Moet je je theorie-examen doen. Ja, ik hoop nou, het niet, ik want het, met... ik haal het never, nooit niet, maar, uh, maar dat zou wel... Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel een, iets wat de veiligheid zou kunnen bevorderen. Ja. Mijn vraag is: er wordt dus, waarom wordt er zo weinig gedaan mm, aan het bevorderen mm, via mm. verkeersveiligheid door het nemen van dit soort maatregelen? Opfris-testen uh, opfris eigenlijk. Ja, nou, ze nee. doen wel zo'n beroemcursus, maar oh. dan moet je zelf betalen. Dat is voor ouderen, die mogen met de eigen auto een klein rondje rijden. En uh, moet je nog geld toegeven ook. En dan zeggen ze, nou, je moet een beetje meer letten op dit of op dat. Ja. Maar dat, dat is in de eigen omgeving om de hoek, weet je wel. Want er zijn tientallen mensen, weet je dat, die, die rijden alleen nog maar in hun eigen dorp. Ja, er zijn voorbeelden genoeg te bedenken. Maar Joke... Joke? Ga je gang? De, Joke? Er komt er een reactie? Joker? Ja? Wat, waar is die groene strook tussen de strepen voor? Die is dat je daar niet mag inhalen en dat je daar oh. 100 kilometer mag rijden als daar verder geen aanduiding voor is. Wat weet jij dat goed? Ja, omdat als ik iets zie wat ik niet snap, ga ik erachteraan. Nog oh, goed zeg. Nou, of je belt nachtzuster en dan ga ik op zoek naar een antwoord. Ik, ik zeg 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Joke. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Dag. Hetzelfde, dankjewel voor je vraag. Oh, over auto's gesproken. Een van de mooiste liedjes ooit: Chasing Cars. We'll do it all. Every. Just let Just lay here Would you lie with me And just forget the world Forget what we're told If I lay here If I just lay The world. Ik zou hem zomaar nog een keer willen draaien. Kan natuurlijk niet, kunnen we niet aan beginnen. Maar binnenkort uh, wordt er vast nog wel eens een keer gesproken over auto's en dan kan ik hem gewoon weer aanzetten. Snow Patrol heet het bandje, prachtig bandje en het liedje heet Chasing. Cars. En dat staat natuurlijk voor wat honden vooral graag doen... namelijk de tijd verdrijven met iets wat totaal nutteloos is... en wat ze eigenlijk ook niet eens uh, willen volbrengen... namelijk achter auto's aanrennen. 0800 1121 is het uh, nummer dat je kunt gebruiken... om vragen en antwoorden door te geven. Angelique is op zoek naar beeldmateriaal... van de herdenkingsdienst van de Bijlmer ramp uit 1992... Andrea wil weten of een hond in de gordel voorin mag zitten. Nou, het antwoord daarop is eigenlijk meteen al gegeven. Dat is namelijk nee. En uh, Andrea deed ook de groeten aan Dave, de eenzame vrachtwagenchauffeur. Dat doe ik gewoon nog een paar keer deze uitzending. Gewoon omdat Dave ergens in Meppel zat en eenzaam was. Hey Dave, de groeten. Uh, Paul die wil graag weten hoe het zit met bijvoorbeeld herdenkingsmunten... die uh, in worden gebracht. Uh, worden er dan ergens op een andere plek weer munten uit de, omloop, uh, uit de omloop gehaald? Hoe gaat dat dan? 0800 1121. André wil graag weten waar de U in Zeeuw, Spreeuw en Leeuw vandaan komt. En ook waarom we in Nederland een lange en een korte ei hebben. Mike vraagt zich af of Amalia misschien zou kunnen trouwen met een vrouw... en of we dan twee koninginnen krijgen in Nederland... En Rebecca wil weten hoe het kan dat haar radio meer vertraging oplevert... als ze aan de telefoon is met de uitzending dan anders. Jan die, uh, kwam tegen dat er een belastingsschuld werd geïnt... door een auto te confisceren. En hij vraagt zich af als je nou 2000 euro belastingschuld hebt... en je auto is 2000 euro waard. Komen er dan nog extra kosten bij... voor de inbeslagname, het vervoer en de verkoop van die auto? 0800-1121. Donnie die staat graag naakt in de kamer en kreeg daar uh, problemen uh, mee. Want uh, de woningbouwvereniging stond voor de deur. En nu is de vraag, mag dat? Mag je in je blootje lopen in je eigen huis? Uh, Har die vraagt zich af waar de zandkorreltjes in zijn ogen uit bestaan. En Emre die gebruikt Ritalin om beter te studeren en vraagt zich af of die nou vals speelt. Ben Smit wil weten waarom burgemeesters niet in het telefoonboek staan. en Joop wil weten wat het verhaal is van uh, het einde der tijden in de Bijbel. Ben is op zoek naar het recept voor de beste pannenkoeken. En Joke vraagt zich af waarom we niet één keer in de zoveel tijd... onze kennis van de verkeersregels moeten opfrissen. Een hele hoop vragen dus. Dus mocht je een antwoord hebben, bel dan snel naar 0800 1121. Noël, goeienacht. Hallo. Hi, zeg het eens. Hi. Nou, ik bel uh, naar aanleiding van het telefoontje van Emmeren over het, uh, de vraag of uh, hij al niet uh, vals speelt als hij Ritalin gebruikt bij ja. studeren. Ja. Ik denk het niet. Oh. Ja, tenminste, we, we hebben allemaal, iedereen heeft hulpmiddeltjes nodig om, uh, om tot goed presteren te komen. Nou, is het niet zo dat je dan maar drugs moet gaan gebruiken, want feitelijk valt Ritalin onder de opiumwet. Ja, uh, ik, ik werk zelf met de verslavingszorg, dus ik heb ook uh. te maken met mensen die, die ritaline gebruiken. of ja, Mensen met ADHD krijgen ook ritalin, maar dat is mm. eigenlijk een uh, gelegaliseerde vorm van speed. Oh. Maar daar ga je wel heel erg uh, geconcentreerd van uh, raken. Ja. Dat klopt. Maar je kunt je tegelijkertijd ook afvragen, je kunt het op doktersrecept kun je het krijgen. Je kunt het natuurlijk niet gewoon bij, een, uh, bij het kruidvat halen, dus zoals paracetamol. Maar mm. uh, toen ik vroeger heel lang moest studeren, ging ik ook uh, nachtenlang... Op, uh, op liter koffie. Druivensuiker, een... herinnering me. Druivensuiker, ja ook. Maar, maar cafeïne is ook ja. een verslavend goedje. Dat, dat, ja. Ja. Niet iedereen weet dat, maar ja dat, dat is natuurlijk wel zo. En als, ja, en als jij een manier vindt om aan Ritalin te komen... en daardoor beter studeert, geloof ik niet dat dat uh, cheaten is. Ik zal ja. het alleen niet aan de grote klok hangen. <laughs> maar wat is, wat is uh, het, het nadeel van Ritalins uh, slikken... als je het niet zeg maar, nodig hebt... Um, of nou ja, niet het, voorgeschreven heb gekregen door de dokter. Ik, ja, het, het heeft wel een verslavende werking, denk ik, uiteindelijk. Mm. Van de week waren er ook uh, twee gasten bij de Wereld Draait Door... die ja. het gebruikt hadden. Ik weet niet of je het gezien hebt. Nee, ik heb het gehoord. Um, ja, Ja, die zijn het... Die zijn het en ook Filemon uh, heeft het bij Spuiten en Slikken een keer gedaan. Mm -hmm. En ja... Die, die, die, die vonden het allemaal heerlijk en, en, en juist, dat, juist dat is het verraderlijk. Je kunt er natuurlijk wel afhankelijk uh, van worden, van dat, heerlijke, uh, van dat heerlijke gevoel. Ja, en dan krijg je druk nou, je... met eraan te komen. Ja. Ook. Ja. Ja. Maar ik, ik weet niet of het, maar uh, normaal het ging het over het feit of hij uh, zich afvroeg of hij nou in het cheaten was. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik, ik geloof niet dat dat cheaten is. Nee, want dan zou je alles wat je doet... als je even onder de koude douche gaat staan... om je weer te kunnen concentreren... ook als uh, valspeler kunnen beschouwen. Ja, ja, ja misschien... De... Het ja, pro probleem is alleen natuurlijk dat je, niet, dat je normaal gesproken niet als, als, als je niet... als je geen medische indicatie hebt... kom je niet aan vitamine, normaal gesproken. He? Maar ja. uh, er zijn natuurlijk altijd wel wegen te bewandelen... om er wel aan te komen... En, uh, en dat is dan wel cheat. Ja. Dat, dat is gewoon wettelijk bij, bij wet verboden inderdaad. Nee, maar volgens ja. mij beantwoord je inderdaad wel echt de vraag uh, die Emre had. Inderdaad, is het uh, is het ethisch? Is het uh, ja? Speel je vals met je examens? En dat, uh, oh, dat nee, denk je dus niet? Ik denk dat ja. als, je, als je hoe dan ook problemen hebt met, met de concentratie, dan zou dat dan een reden kunnen zijn om daarmee naar huisarts ja. te gaan. Ja. En dan kun je ook weer Dan krijg je, je het misschien gewoon. Ja. ja. Ja, kijk, maar niet als je bedoel, zegt... ik heb problemen met mijn concentratie... omdat het gisteren wodka woensdag was. Nee, nee dat is Denk een uh, KUT-smoes. Maar ja. dat trapt de dokter ook niet in. Maar nee. een misverstand is ook altijd... Dat, kijk, erin is in principe een, een middel... dat wordt gegeven aan uh, mensen met ADHD. Mm. <coughs> en uh, helaas ook op, op heel vroege leeftijd... te vaak aan kinderen. Want mm. er zijn volgens mij ook nog andere dingen te, te bedenken. Maar uh, ja... Het is in die zin moeilijk. Er wordt altijd gezegd, als kinderen wat drukker zijn dan normaal, dan hebben ze al ADHD. Maar uh, uh, druk zijn is maar één van de aspecten van ADHD. Ik bedoel, een, een ander kenmerk van ADHD is met name, dat is vaak veel erger, is het inderdaad niet, je niet kunnen concentreren. Of concentratiestoornissen, die, die, horen ook, die zijn ook inherent aan, aan ADHD. Ja. Dus zou dat, zou dat een medische indicatie kunnen zijn voor een huisarts? Ja, ja, dat weet ik niet. Maar ja, als je, als je een, als je, volgens mij is het zo dat als je iets kunt doen waar je geen schade van ondervindt, maar waarvan je wel beter functioneert in je dagelijks leven, dat de huisarts daar best over na wil denken. En dat, wat dat betreft klopt jouw verhaal inderdaad wel. Ja. Nou, dankjewel. Ja, oké. Ja, een goeienacht. Ik heb het met je programma. Ja. Dankjewel. Okay. <laughs> dag, dag, dag Noël. 0800-1121. Joop. Met Joop uit Den Haag. Hallo Joop. Goeiedag. Ik bel even op, naleiding van die mevrouw... die had een vertraging in de radio, hè? Ja. Met de ontvangst. Nou kan het best zijn dat deze mevrouw een DAB-radio heeft. Een DAB-radio. Nou, dat lijkt me stug. Ja, ik heb er zelf ook... Een het is, het, is, het is mijn hobby dus uh, en ik yeah. weet hoe het allemaal werkt dus vandaar daarvan is het uh, de um, uitzending die komt is dan één seconde lager en minder dan dan dat dan, uh, dan op even. Dus als we naar DHB Plus gaan, dan krijg ik straks de hele tijd mensen die vertraging hebben via. Die nog meer vertraging hebben via dat, de radio. Nou, als met uh, de tijd. Defend de, de, de helemaal uitgaat. Maar dat, dat zal nog even duren. Nou, ja, dan is het heel. Uh, gewoon mm, mm, mm, mm, geworden. Dus, uh, mm, oh, dan nou, wennen we nou, er wel weer dat aan. Het, dat is, of het is een. Hé? Wat? Nee, dan wennen we eraan. Nee, maar ik denk dat Rebecca... Kijk, Rebecca heeft wel vaker gebeld als die een nieuwe radio zou hebben... en dan opeens meer vertraging, dan had ze het wel gezegd. Ja, dat kan ook. En denk ik ben het ook eens met de vorige uh, spreker over het verkeer. Ja. Mensen de dag in, in de verkeer. Dus het is af en toe gewoon hopeloos om, om mensen uh, uh, rijden... en ook fietsen ook nog... Uh, dat, Trouwens, want het is echt, uh, men kijkt helemaal niet meer uit, hè? Nee. Maar het is nooit zo geweest, hoor. Dat was vroeger ook al verschrikkelijk. Ja, maar ik heb nu het idee dat dat helemaal erger wordt. Ja. Ja, dat kan, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, het was een goed verhaal inderdaad van Joke. Dat, uh, dat we, maar waarom gebeurt het eigenlijk niet? Dat je af en toe weer even getest wordt op je kennis van de verkeersregels. Ja. 0800 3 jaar zo. 1121. Ja. ja, klopt. Dankjewel Joke. Hé, hey, bedankt hè. Ja, jij Tot bedankt. Door, Dag. Dag. Ruud. Goedemorgen. Goedemorgen Ruud. Goedemorgen. Ik heb een vraag over alcohol en het verkeer. Oh. Onlangs heeft de minister goedgekeurd dat er een alcoholslot gemonteerd mag worden in een zware vrachtauto. Ja. En ik meen zelfs ook een bus. Ik vraag me af wat die mensen in een bus of in een vrachtauto doen, terwijl ze verslaafd zijn aan de alcohol. Um... En ik denk niet dat die mensen ooit. Uh, ja, dat die mensen echt wel een aantal keren voor de rechter hebben gestaan met uh, te veel achter. te veel uh, slok op. En ja, dat verschilt natuurlijk, hè? Ja, maar ik vind het een beetje Wil dat je een slot moet laten inbouwen... voor iemand die eigenlijk ja. verslaafd is aan alcohol. Maar en heb je een betere oplossing het? dan? Ja, we dachten je van een rijbewijs kwijt. Ja. Ik mag ook niet rijden als ik uh, dronken ben en op mijn snorfietsje stap. Ja, maar jij, ja, kijk, maar als kijk, jij... Ik zeg ook meneer, gaat u maar lopen. Hmm. En uh, u komt nog wel voor de rechter. Maar, de, maar betekent dat ook dat... Ik heb ook geen alcoholslotje of... Maar Ruud? Ruud? Ik vind het echt... Uh, ja, het is mijn mening misschien, maar mm. ik vind het echt een beetje te ver gaan. Want waarom moeten die mensen zo nodig in een auto stappen? Maar Ruud? En met de adem, ademtest... Ruud? ...kunnen bewijzen dat ze... Dat ze uh, Hallo? Dat ze niet Hallo? gedronken hebben. Hallo? Ruud? Ja, Want je scheert natuurlijk nu alle mensen die één keer met een borrel op in de auto zijn gestapt over een kam. Dat betekent dat je als je één keer op Wodka Woensdag uh, een tijd hebt uitgehaald... dat je de rest van je leven niet meer kunt werken als vrachtwagenchauffeur. Ik, ik, ik, ik speel even uh, advocaat van de duivel. Ja, maar deze mensen die een alcoholschot krijgen, nou, die, die hebben het wel erg bond gemaakt... Mm -hmm. En die kunnen eigenlijk niet zonder alcohol. Die zijn gewoon verslaafd. Maar wil je dan dat ze de rest van hun leven niet meer kunnen werken... en thuis gaan zitten, nog meer alcohol drinken? Er zijn duizenden of mensen. Of wil je dat ze uh, de mogelijkheid krijgen om hun leven te beteren... en niet meer de fout in te gaan? Nou, ik vind het alcoholslot een, uh, het is een manier. Mm. Maar uh, het is niet afdoende, heb ik het idee. Oké. Okay. Dus de vraag is, waarom uh, wordt er een alcoholslot toegepast... en niet gewoon het rijbewijs ingenomen? Nee, nee, het, het is anders. Nee. Hè? Een alcoholslot toegepast worden ja. op mensen die een aantal keren... Hè, dus niet één keer, maar een aantal keren al in de fout geweest zijn. Dus die eigenlijk een verslavingsprobleem hebben. Okay, Daar gaat het na, mij om. Meer, na meerdere keren. Die zet ik ja, erbij. Die, nee. Okay, ik, uh, want we kunnen erover discussiëren, maar ik doe gewoon, ik doe gewoon de tegenovergestelde mening van de jouwe. Dat schiet natuurlijk niet op. Iemand met verstand nee. van zaken over het alcoholslot, bel alsjeblieft naar 0800-1121. Ik doe mijn best, Ruud. Dank je wel. Mark. Goedenavond. Hallo. Ik heb, uh, ik heb twee antwoorden voor je. Ik ha, zit trouwens met... in de vrachtwagen zonder, uh, zonder alcoholslot. Ja, dat zou ik ook zeggen. <laughs> <laughs> ik zou ook niet de radio bellen en zeggen: Nou, ik heb een alcoholslot hoor. <laughs> ja, nee, nee, nee. Maar ik heb in ieder geval geen slot. Maar ik ja. heb wel twee antwoorden voor je. Vertel: uh, eentje is van, uh, van die schulden. Als je dus schulden hebt en uh, je auto wordt verkocht. Ja. Dan, uh, en je hebt uh, bij wijze van spreken inderdaad 2000 euro schuld. En dan uh, komen nog wel 500 euro uh, bij wijze van spreken voor het uh, wegslepen. Die worden wel degelijk erbij geteld. Dat dacht dat ik is, al. Voor degene, dat is voor degene die de schuld heeft. Maar dat is met alles. Uh, op het moment dat jij een deurwaarder aan je deur dingen krijgt. en die gaat een proces starten om, uh, om uh, je geld uh, voor te maken. en dat gaat uh, 500 euro kosten. Mm. dan. Uh, is dat uh, allemaal voor rekening van degene die de schuld heeft. Het is eigenlijk ook een klein beetje logisch wel. Ja, tuurlijk. Ja. Want uh, anders zou of de maatschappij ervoor moeten draaien... of uh, degene die dus het geld uh, uh, zou moeten ontvangen. Maar ja, dat is dan weer niet eerlijk, want dan, uh, dan is hij dus nog uh, in principe 500 euro warmer. Uh, daar, daar, schiet, uh, daar schiet voor geen meter op. Dus het is gewoon degene die de schuld heeft, die betaalt alles. En dus is het, uh, ja, als je maar eerder de schulden moeten betalen. Ja. En de tweede, dat is van die naakte man die uh, in zijn huis uh, rondloopt. Ja. Dat mag dus ook niet, want dat is nou. aanstootend. Uh, <laughs> ja. Aanstootgevend, nee, ja, en... ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en uh, hij kan twee dingen doen. Uh, want uh, als ze als, als naar de rechter gaan een woning bouwen, dan is het uh, gewoon, uh, hij moet zijn wegen aanpassen en dan, uh, of uh, hij krijgt een boete. Maar oh. ik heb wel twee oplossingen voor hem. Dus is één, uh, hij plakt uh, de helft van zijn raam af, uh, met van die uh, plastic, weet je wel. Of uh, hij gaat verhuizen en dan kan hij best naar de Wallen gaan of zo. Dan kan je er ook nog geld mee verdienen. Vraag, dat, het is mooi gevonden, maar ik vraag me af of Donnie nou echt geld gaat verdienen met naakt voor het raam staan op de Wallen. Nee, maar bij de Wallen, Wallen is, dat daar, daar is de enige plaats waar het nog mag in Nederland volgens mij. Ja, eh, buiten Utrecht dan dan, maar... Eh... Ja, daar, daar <laughs> mag je nog naakt voor de, voor de raam. Ik wil zeggen, daar staan ze erop te kijken misschien nog wel. Maar wat ik me nu uh, afvraag is wat, hoe jij dat weet. Wat? Da dat je, dat je dat, niet uh, naakt in je huiskamer mag staan. Nou, ik, ik zal je vertellen. Ik heb <laughs> een paar straten verder bij ons. Er heeft ooit een man... Uh, ja, die stond niet naakt voor de, voor de raam... maar die was zich aan masturberen voor de raam. oh ja, dat, ga, en, dat is net een uh, klein stapje verder, ja. Ja, dat was, uh, <lacht> was een ietsje gevorderd, doen we maar. Maar uh, die is ook... Uh, die is ook eerst allemaal bij de rechter gelegen en alles... en uh, uiteindelijk uh, is hij in zijn huis uitgezet. Mm. En uh, ja, het, het vervelende was... sowieso is het vervelend... maar die woont ook nog op een, uh, op een uh, looproute van een school... Van een, een oh, jongere school. Dus, oh, yeah. uh, ja, daar schiet, daar schiet echt voor geen meter op. Maar die hebben ze echt, uh, ja, daar hebben ze flink moeite mee gehad, ook de woningbouw. Want uh, ja, dat is, uh, is nog niet zomaar 1, 2, 3 te regelen. En dan uh, voordat het een keer bij de rechter ligt en zo. Dus, uh, ah ja, ja. Ja, dat was triest. Maar uh, vandaar dat ik wist dat het niet mag, want dat uh, is bij de rechter geweest. En uh, uiteindelijk is het zover gekomen dat ze me thuis uitgezet hebben. En hoe het verder met die man uh, afgelopen is, dat weet ik verder niet. Misschien is je ook wel verhuizen naar de wallen. Nee, maar... Goed. ja, of hij woont nu. Nee, dat is. Uh, nee, maar ik kan wel. Ja, ergens vind ik het ook wel vreemd, want je mag toch in je eigen huis. Ja, het, maar misschien moet je dan. Ja, en de, je kunt natuurlijk ja, ook je, een hele mag, hoop oplossingen je mag, je mag, met ja, je vitrage je en plantjes ja, je en je weet ik veel dat. Maar, de, maar ik geloof dat ja. Donnie zich daar soort van uh, principieel uh, tegen verzet. Nee, maar je mag in je huis doen en laten wat je wilt. Het is je maar. Uh, de, de, de, net wat je zegt, de gordijnen dicht doen en zo. Ik zeg als ik met mijn vrouw iets op de bank lig doen. waar uh, de rest geen oh. zak met te maken heeft. Dan doe, dan dan doe je altijd bank, even de gordijnen. Als bij jou de gordijnen dicht zijn, dan weet je wel wat je aan het doen bent. Ja, ja, ja. Dus, uh, <lacht> meestal maar uh, één of twee dagen in de week, want de rest ben ik onderweg. Maar weg. Ja. <lacht> nou, ik, ik ben weer helemaal bij. Ik ben blij dat ik het even heb meegekregen. <lacht> en uh, ik, nou, ja, volgens ik, uh, mij is de vraag van Donnie beantwoord. Wanneer ben je ja, weer thuis? Ik, uh, uh, vrijdagavond. Vrijdagavond. Ja, ja dat was morgenavond. Ja, ja. Gordijnen dicht. Dus. <laughs> Gordijnen dicht. <laughs> Dankjewel, Emara. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Dag. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Fourteen below, and the wind started to blow. There wasn't a the boy scout in sight. Man. He said, they found out about my sister he kicked me out of the Navy. They would have strung me up if they good. I tried to explain that we were both of us lazy. We're doing the best we could. Well, he faked to the left. He faked to the right. He snatched the purse, come on, hand. Someone stopped me crying. We Annie Newman, beware of the naked man. Nou, toepasselijker worden ze niet, volgens mij. Uh, een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn. Angelique is op zoek naar beelden van de herdenkingsdienst... van de Bijlmeramp uit 1992. André wil weten wat de U doet in woorden zoals zeeuw, spreeuw en leeuw. Want die zouden natuurlijk eigenlijk ook zonder U geschreven kunnen worden. En waarom we in het Nederlands een lange en een korte ei uh, handhaven, zeg maar. Uh, Mike wil weten of het mogelijk is dat Amalia ooit in de toekomst met een vrouw trouwt... en of we dan twee koninginnen krijgen. Rebecca die heeft opeens meer vertraging uh, uh, op de telefoonlijn als ze op de radio is. gebeurt nogal eens, geloof ik. En ze vraagt zich af hoe dat nou opeens zo kan komen. Har wil weten waar de zandkorreltjes in je ogen uit bestaan. En Ben Smit wil weten waarom burgemeesters niet gewoon in het telefoonboek uh, staan... zodat je ze kunt bellen als er een calamiteit is... Joop die wil graag weten hoe het zit met het einde der tijden. Hoe staat dat beschreven in de Bijbel? 0800 1121. Ben Hofman is op zoek naar het allerbeste recept om pannenkoeken te maken. En Joke wil graag weten waarom we in Nederland niet af en toe weer getest worden... op onze kennis van de verkeersregels. En Ruud, die had het over het alcoholslot. Als iemand nou meerdere malen de fout in is gegaan met alcohol... waarom wordt dan niet gewoon het rijbewijs ingenomen? 0800 1121. Nico? Goedemorgen, Astrid. Hallo, Nico. Zullen we raad wat hij ah. rijdt spelen? Ja, alweer? Is het drank? Nee, het is niks. Oh, ben je leeg? Ja, ik ben leeg. Ah, oké. Okay. Ah, nou, maar hè. He. Hé hey Astrid, ik heb eigenlijk een hele leuke vraag. Ja. Ik heb een tijdje ja. geleden heb ik uh, voor mijn modelbouw heb ik magneetjes uh, besteld en binnengekregen. Die ja. dingen die zijn groot ongeveer als een dubbeltje. En qua dikte ook niet veel meer. Maar die hm. dingen die zijn zo ontiegelijk sterk. Die kun uh, je bijna niet van elkaar afkrijgen. Nou is mijn vraag, waar worden magneten van gemaakt? Hoe worden ze zo sterk? Wordt dat uh, op een of andere manier, worden die magneten sterk gemaakt? Of, het is mij volledig een, een, een duistere vraag hoe dat dat allemaal in elkaar steekt. Of die magneten dus echt magnetisch gemaakt worden? Of dat het van uh, materiaal gemaakt wat magnetisch is? Het is mij helemaal, uh, helemaal onduidelijk. Ja, nou zit het me dwars. En Dat heb ik soms met vragen dat ik heel graag het antwoord wil weten. Ja, ik ook. Ja, nou, daar dus zouden we een programma omheen kunnen maken. En wat voor programma? <laughs> ik, ik stel voor dat we het Nachtzuster noemen. Laatzuster? Ja, dat lijkt me een goede. Nee, maar het is een goede vraag, want ik heb echt geen flauw idee. Maar er is ongetwijfeld hey. iemand die het wel weet en die gaat bellen naar 0800 1121 en dan hoor jij het weer terug op de radio. Nou, dat zou geweldig zijn. Hey, dankjewel hè, voor je vraag. Oké. Okay. Goeie rit. Tot ziens. Doeg. Dankjewel. Willem de Ruiter, hallo. Ja, wel was Daar was je weer. Ja, ik <laughs> heb uh, ongeveer een half uurtje gewacht, maar dat uh, had ik er wel voor over. Mooi. Uh, ik bel in verband met uh, Joop die belde over de apocalypse. Ja. Nee, maar wat je de eindtijd uh, hiermee bedoelt. Ja. Eh. Uh, Exacte gegevens uh, heb ik niet. Ik weet wel waar het te vinden is in de Bijbel, maar ik kan je geen, uh, geen details uh, oh. erover uh, vertellen. Het is wel uh, heel interessant. Het staat uh, namelijk in het uh, laatste hoofdstuk van, uh, van het Nieuwe Testament. En het heet uh, Openbaringen. Ja, dus nu moet ik nog iemand zoeken die even openbaringen voor wil lezen. Maar ja, het, het, moet wel, het moet even in Jip en Janneke taal uitgelegd worden, hoor. Ja, dat is nou juist het moeilijke. Het is eigenlijk niet in Jip en Janneke taal uit te leggen. Nee, dat is vaak zo. Dat is niet, ja. uh, het staat bijvoorbeeld ook niet in de kinderbijbel die in Jip en Janneke taal is. Oh, is, die, is daar het einde der tijden in overgeslagen? Daar staat het einde tijden bij, maar we weten het niet in. Het is dat oh. niet, eigenlijk niet iets wat geschikt is voor kinderen. Oh. Dat, uh, het is het minst uh, leuke hoogste dus, ik zeg maar zeggen. Ik bedoel, uh, zo is het uh, is niet geschikt voor, uh, voor jonge oh. kinderen. Oké. Okay. Nou, uh, anders nog iets, Willem? Uh, nee, dat was het. En uh, ja, in iedere, in iedere boekenzaak uh, is de Bijbel te koop voor <laughs> een paar euro. En, uh, <laughs> ja, ik denk, sorry. Nee, dit, dit, maar ik, dit, ik, ik denk dat, dat, dat uh, ik veel val, mensen je, dat wel weten. Ja, ja. ja. ja want het uh, moet misschien, maar uh, in ieder geval, al heeft hij uh, alleen maar het Nieuwe Testament, uh, het uh, laatste hoofdstuk uh, daarvan, openbaringen daar. Uh, Nee, maar het ja. moet toch lukken om vannacht even iemand te laten vertellen wat er over uh, de eindtijd in de Bijbel staat vermeld. Dat moet lukken, Willem. Maar dankjewel dat je even zeg maar, de mensen erop hebt geweten, we, gewezen waar, waar ze moeten gaan zoeken als ze het eerst nog even terug willen lezen. Ja, in het, in het hoofdstuk, ja, het wordt sommige mensen, zoals ik noem het hoofdstuk, maar anderen noemen het uh, boeken. Omdat uit ja. uh, ja, verschillende boeken uh, bestaat, de Bijbel. Dan reken ik dus het Nieuwe Testament mee. Uh, dus van Genesis uh, tot de uh, Openbaringen. Dus het Oude en het Nieuwe Testament. Maar ik hoop dat iemand in staat is om het uit te leggen in Jippiaanse taal. Want het is nou net het, uh, een van de moeilijkste, moeilijkste gedeeltes. Nou, de, de, de uitdaging is neergezet. Dus er is vast wel iemand be die belt naar 0800 1121. Dank je wel, Willem. Ja graag gedaan, en, uh, anders, anders moet je ook maar even, uh, even kijken of in de ja. bibliotheek. Uh. <laughs> kan ook nog, of in een willekeurig hotel. Dag Willem, ja. <laughs> doei. 0800-1121. Gerard Elkhuizen, goeienacht. Ja, goedemorgen, of Goedemorgen. Het is nog geen morgen, het is nog een nacht. Goeienacht. Uh. Nou, dat mag, mag allebei. Al nou, kom maar door. Uh, die munten. Ja. Nou, dat zijn gewoon uh, circulatiemunten. Dat is gewoon een muntenzet van alles uh, van de 2, 1 tot de met. Die zijn oh. netjes ingepakt en die kun je gewoon weer gebruiken. Alleen de, uh, die 2 en 1 euro, eurocenten die komen niet in circulatie. Dus die zijn dan gewoon eh, uh, ja, voor de, voor de verzameling, laat ik het zo zeggen. Die komen ja. die, die, uh, die die worden niet uh, bij, bijgeslagen, laat ik het zo zeggen. Gewoon, uh, want de andere komen worden, worden ook bijgeslagen, maar deze.. Die komen niet uh, in de hoge in de, in de, in de circulatie, die twee eurocenten. Nee, maar, maar dit, dit, ik bedoel, je kunt er gewoon geen, mee gaan betalen... maar ze kan, moeten natuurlijk wel... Um, ik snap, het gewoon, idee van 100. Paul is dat er dan... Stel, nou, ik, ik geef even een willekeurig voorbeeld... Ja. maar stel dat er honderd uh, bepaalde herdenkings-euro's euro, in omloop worden gebracht... dan hebben we opeens 100 euro te veel in de Nederlandse economie meedraaien. Nee, die, die worden gewoon... Uh, gewoon uit de, uh, hoort de kweer, Die komen niet uh, bij wat erbij geslagen mag worden. Van de van de, de, de Europese Unie. Van munten die je mag slaan. Daar gaat, daar gaat het eigenlijk vanaf. Het, het gaat er gewoon vanaf, ja. Ja, zo eenvoudig is het. Had je nog meer, Gerard? Ja, ja uh, die tra traan. Nou, er zit gewoon. Uh, die wat? Traan die wat? Dus die wat? Is, uh, die wat? Die wat? Oh, de traan. Oh, de, de zandkorreltjes in je ogen. Ja, zand, uh, is geen zand, is gewoon. Uh, uh, vuil wat in je oog zit. Oh. Dat, uh, dat wordt meegespoeld met de tranen. Hè, dat droogt dan op. Want de uh, traan is uh, om, om je ogen schoon te houden. Oh ja, natuurlijk. Daar zijn de tranen voor. Ja. Dus, dus wat er aan schoongehouden moet worden... dat blijft een beetje achter. En dat uh, moet je ja, even zo... Uh, nou, s'nachts uh, droogt het gewoon op. Uh, en dat uh, wordt een hart. Dus je is dus gewoon uh, vuil wat in je ogen zit. Stof. Ja, ja. Uh, nou, dan hoeven we dat uh, naakt te lopen. Nou, dat, uh, dat staat in de APV. Algemene plaatselijke verordening. Dat je, soort, uh, ja, dat je geen bordeel uh, mag hebben, wat ik, in huis, wat ik zo zeggen. Ja, maar de, de stap van in je blootje een boterham met, met pindakaas staan te smeren is natuurlijk wel een... een... Maar, ja, maar het is ook schending openbare orde, hè? Nee, maar het is geen openbare orde, want je staat in je huis. Ja, maar je geeft, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja ik ken ik, ik, ik het moeilijk uit te leggen. Want ja, goed. Uh, maar in ieder geval, uh, het is uh, letterlijk niet toegestaan om. Uh, uh, ja. Ja. Uh, het, is, het is net zoals uh, naar je naast buiten lopen: je, uh, iedereen kan het zien. Uh, je nee, maar, maar, al, het is, maar, nee, maar dat is. Ik is staan, ik lopen. Kijk, Donnie. Die zoekt natuurlijk heel erg de confrontatie op. Dat begrijp ja. ik ook wel. Maar ik vind dat hij ergens een punt heeft. Het is niet zoals, die, zoals wanneer je buiten loopt. Je bent binnen in je eigen huis. Dan mag je toch zelf weten ja, of je iets aan hebt of het niet. Ja, goed. ja, maar zijn idee is. Dan, dan sta je dus eigenlijk. Moet je dus ja. rekening houden met ja. mensen. Die bij jouw huis naar binnen gaan staan kijken. Daar moet jij je dan vervolgens op aanpassen. Ik begrijp zijn idee. Hij, hij, hij draaft er een beetje in door. Maar ik begrijp zijn achterliggende idee wel. Ja, maar ik heb eh, wel eens meer gehoord van mensen die, die eh, voor de, ramers, de rijk staan te masturberen dan gewoon. Uh, die heb ik ook eens gehoord. Die, van iemand. Ja. Die, die had gezien dat is schoon confrontatie zoeken van hem. Van Donnie. Hmm. Nou, he, oh ja, goed. wel, wel, wel, wel, wel. Nou, uh, nog over... Uh, die hoort ook, die op zoek was naar beelden van de buiwoerramp. Uh, een tip. Uh, Je ja. uh, hoort ook weer naar beelden geluid gaan. Ja. Daar kan je dat soort dingen vaak nog achterhalen. Hè? Ja, dan kan je, ja. Die, die hebben ze wel. Uh, even kijken, dan. Uh, even over Amalia, mijn vrouw. Ja? Nou, dat staat niet in de wet. Dat staat niet. Uh, dus het is gewoon, ja, ja, als het gebeurt, ja, dan uh, moet de wet aangepast worden. Oh? Nee, huh? de, wet, de wet, die heeft alleen, heeft alleen maar over uh, ja, mannen en vrouwen, hè? En, uh, Welke wet hebben, hebben we aangepast? dan over? Zin? Welke wet hebben we het dan over? Uh, nou, ja, we natuurlijk weer een wet opvolging van. Ik weet niet precies wat in staat, uh, maar, de, maar daar staat wel. Koning en een koningin, een koningin een prins en prinses, maar niet over uh, dat uh, de koningin met een, uh, met een vrouw uh, gaat trouwen, laat ik het zo zeggen. De wet is zo toegestaan, maar uh, het, uh, het is nog niet uh, in de wet uh, hoe, hoe dat omschreven wordt dat zij dan ook koningin is, laat ik het zo zeggen. Dat staat, maar er staat specifiek in man en vrouw. er uh, dus, dus staat ja. dus u, überhaupt een omschrijving in. Ja. Goh. Even kijken wat ga ik nog meer. Oh, uh, over het alcoholslot. Uh, ja. Uh, normaal is het zo dat je als, als je een personenwagen hebt, dan moet uh, op jouw kosten moet dat uh, ingebouwd worden dan. Ja. Ja, maar als je nou uh, vrachtwagenchauffeur bent, dan, uh, ja, dan kan dat niet. Want omdat je iedere keer in een andere vrachtwagen zit. Mhm. Mm Tussen nou, in, nou wil de minister wil het wel toestaan, maar de werkgever die zegt ja, ik ben een beetje gek, dan, dan moet ik bij een oude vrachtwagen zo gaan bouwen omdat hij iedere keer in de oude vrachtwagen zit. Maar de vraag is, waarom wordt niet gewoon van degene die uh, dan een alcoholslot nodig heeft, het rijbewijs ingenomen? Nou, dat is heel kwijt. Oh, en dan lijkt dus me een beetje onlogisch dat hij nog de in de vrachtwagen de gaat stappen. Nou, dan mag je, mag, je, mag je niet meer in een vrachtwagen, wel, in een personenwagen, als je op eigen kost uh, uh, in mag bouwen, je, je eigen personenwagen, dan mag het wel. Ja, maar maar uh, in een vrachtwagen is het mogelijk omdat uh, iedereen erin kan zitten. Het omdat zo dat je iedere mm. keer in een andere vrachtwagen zit. Oké, okay, dus je kunt geen rekening dus houden dan, met, dan, met de, die mensen. Een de... vrachtwagen ja. ja. chauffeur gewoon ze een rijluidskijken. Maar het, het andere heeft al gezegd. Je bent dan uh, veelvuldig uh, in overtreding geweest, uh, Eer dat je die, uh, je rijbewijs kwijt bent. Dus dan ben je al verschillende keren betrapt. Ja, dus als het, als dus het, het over... zeg maar de eerste keer is, dan zou je zo'n alcoholslot zou nog zin hebben, maar dan moet, je, moet het in alle vrachtwagens ingebouwd worden. Nee, het is me, het is me duidelijk, Gerard, dankjewel. Ja, Over die magneten, ja. Dat, ja. ja goed, uh, ik heb er een beetje mee te, maar Die wordt echt. Uh, dat is gewoon uh, staal met een paar die worden dan gemagnetiseerd. Oh. Die worden echt magnetisch gemaakt. En dan ben ik nog steeds benieuwd hoe. Uh, ja, met een uh, hele hele hoge uh, ja. Ja. Hele hoge, zeggen, ja, ja dat moet je technisch niet op de hoogte zijn, maar een ander kent misschien beter uit. Uh, oh, dan uitleggen. doen we dat. Dan wachten we even tot ja, daar goed, weer iemand over belt. Magnetisch gemaakt met een, met een hele hoge magnetisch veld, laat ik het zo zeggen. Oh. Uh, met een elektromagneet wordt hij gewoon magnetisch gemaakt. Dankjewel Gerard. Ja, dat was het. Als het tot ziens. Hè. Dag, goeiedag nog. <laughs> magnetisch gemaakt. Met een uh, ja. ja, 0800 1121, met antwoorden, maar ook met nieuwe vragen. Nachtzuster, een programma van Max.